En een voorspoedige start. Vechtbied van het journaal De nabestaanden van 1977 doodgeschoten Molukse treinkapers... hebben de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor hun dood. Volgens een advocaat is er voldoende bewijs... dat de twee bij de beëindiging van de kaping van dichtbij zijn geëxecuteerd. De trein bij de punt was op 23 mei 1977 gekaapt door negen Molukse jongeren. Ze wilden met hun actie aandacht voor de strijd voor een onafhankelijke Molukse republiek. De internationale coalitie tegen de islamitische staat... heeft een kamp van het Syrische leger onder vuur genomen, meldt de Syrische regering. Bij de aanval met vier gevechtsvliegtuigen zouden drie militairen zijn omgekomen... en dertien mensen gewond zijn geraakt. Niet eerder heeft de coalitie onder Amerikaanse leiding de Syrische strijdkrachten bestookt. De coalitie heeft overigens nog geen reactie gegeven op het bericht. De regionale omroepen zijn weer een gezamenlijke actie begonnen voor voedselbanken. Er worden producten ingezameld die lang goed blijven, zoals houdbare zuivel en vlees in blik...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 Maar in de middag gaat het westen regen. En ook dan wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de AE Namersvoort Amsterdam voor 1brug 4 kilometer. Vanwege bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Oh Radio met TFM Hele fijne dagen.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 The price tag <laughs>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 Does it mean What's not love and go Just as it says Just as it says Just as it I'm yeah. you Spoke onto the wheel WFN, dan stuur je allemaal fijne dagen.